Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Duitse recherche heeft opnieuw een inval gedaan... in een kantoor van ABN AMRO in Frankfurt. Een woordvoerder van de bank zegt dat de inval mogelijk samenhangt... met een eerder politieonderzoek in november. Dat draaide om misbruik van een regeling rond dividendbelasting. In dit Cum-Ex-schandaal zouden aandelen rond de dividenddatum zijn verkocht... waarna zowel de koper als de verkoper belasting terugvroeg. Naast ABN AMRO zouden ook de voormalige Fortis Bank en enkele vroegere dochtermaatschappijen op een of andere manier bij de transacties betrokken zijn geweest. Volgens de bank dateren die van voor 2012. In Den Haag en Utrecht heeft de politie enige tijd onderzoek gedaan naar een verdacht pakket. In Den Haag lag een pakket op plein 1813. Dat bleek uiteindelijk te gaan om een achtergelaten tas, zonder gevaarlijke inhoud. In Utrecht werd een pakket gevonden bij een bedrijf op de Eendrachtlaan, waar vorige week ook al een pakketje werd aangetroffen. Toen was het loze alarm. Ook in het pakket van vanochtend zaten geen explosieven. De Griekse regering trekt de oproerpolitie terug van de eilanden Lesbos en Chios. Dat is besloten na de heftige confrontaties van de afgelopen dagen. Bij gevechten tussen eilandbewoners en de politie raakten meer dan 70 mensen gewond. De bewoners protesteren tegen plannen van de regering om nieuwe gesloten kampen voor asielzoekers te bouwen. Ze vrezen dat er steeds meer migranten naar hun eilanden komen. Premier Mitsotakis bespreekt vanavond met bestuurders van het Griekse eiland wat er moet gebeuren om de spanningen te verminderen. Het gaat goed met de Nederlandse muziekindustrie. Dat zijn bedrijven als platenmaatschappijen en muziekuitgevers. De omzet groeide met ruim 13 tot zo'n 207 miljoen euro. Dat is de sterkste groei in vijf jaar. Volgens Belangenvereniging NVPI is de groei vooral te danken aan de populariteit van streamingsdiensten als Apple Music, Deezer en Spotify. Het weer bewolkt, een gebied met regen en al te sneeuw... breidt zich geleidelijk uit over de zuidelijke helft van het land. In het noorden valt later wat regen of motregen. En het wordt 2 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM verkeers. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Vertraging voor het verkeer op de A10 Zuid... tussen Osdorp en Amsterdam-Buitenveldert. Richting knooppunt Amstel staat 5 kilometer file... met zo'n 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Een hele goede middag en welkom bij de nieuwe Standford Lunch van deze 27 februari 2020. En langzamerhand komt steeds meer dichterbij de Formule 1. We zijn er langzamerhand allemaal klaar voor. Met vandaag in de lunch heel veel nieuwtjes. Heel veel leuke, gezellige muziek. Of toch ook niet, of toch wel. Het maakt allemaal niet uit. En uh, we gaan uh, ook natuurlijk onze vastste items doen. Hè? Artiesten in het licht. Het liedje van de sidekick. En heel veel meer. Maar we geven ook kaartjes weg voor de eerste beller voor het Hiswa 2020. De eerste beller die nu belt. 023 573 0393. Nogmaals 023 573 0393. Want uh, ja, volgende week gaat de Hiswa plaatsvinden in de rij in Amsterdam. Dat mooie botenparade. Nee, boten. Uh, hoe heet het eigenlijk, Jelmer? Boten. Ja, de, het is een evenement boten. waar je alles te zien krijgt over, over watersport. Boten. Ja, over dus watersport ja. Ja. En je kan allemaal mooie boten kijken. Kijken of de telefoon gaat rinkelen. 03 573 0393. En dan wint je gewoon kaarten voor de Hiswa. In de rij in Amsterdam. Ja, maar wat viel jou op de afgelopen week? Nou, heel goedemiddag, goedemiddag trouwens. Ja, goedemiddag. Er is weer heel veel gebeurd. Ontzettend veel. Ook gewoon in Zandvoort zelf. Maar ook zeker daarbuiten. Uh, onder meer natuurlijk het coronavirus dat al uh, wekenlang het uh, nieuws domineert. Elke dag zie je er wel iets nieuws van voorbij komen. En deze week uh, is er nabij de Limburgse grens een coronageval... Uh, uh, uh, Gevonden. Ja, en ook oh. sinds vanochtend zijn er daar drie nieuwe besmettingen bijgekomen. Jeetje. Dus het coronavirus komt steeds dichter bij Nederland. Uh, Heftig. Uh, Donald Trump vindt het, uh, de berichtgeving van CNN over het virus uh, sterk overdreven. Hij is zelf overdreven. En het, en het uh, jaagt mensen angst aan zegt hij zelf. Maar intussen zijn er zeker 80.000 besmettingen wereldwijd. Vooral natuurlijk in China. Ja. Uh, en er zijn zeker 2800 mensen aan het virus overleden. En wat misschien nog wel het opmerkelijkste bericht was... is dat, uh, dat op Tenerife, heb je dat ook gelezen? Dat ja. mensen in dat hotel, uh, ja, ja, ook, ook Nederlanders. En je hebt natuurlijk ook die boot hè, waar iedereen opgesloten zat. Het is uh, heftig. En ik ben echt bang ook wel dat het naar Nederland gaat komen. En uh, ja, wij zijn een toeristisch dorp. En ik denk dat we daar serieus ook over na moeten gaan denken. Ja, dus ja. Wat, wat zou jij bijvoorbeeld gaan doen als je weet dat het in de buurt is? In de buurt? Ja, nou, dat is... Ja. Een coronetje ja. nemen? <laughs> ja. Nee, nee, nee. nee. nee maar, maar. maar ik zou bijvoorbeeld uh, zo'n crème kopen voor, uh, voor, uh, voor, zo, voor je handen te desinfecteren. Ja, ja nou, bijvoorbeeld. Ik, kwam, ik kwam gisteren wel iemand in de winkel tegen. Ja. Die, die was uh, allemaal dingen aan het inkopen. Ik zei: Mevrouw, of die mevrouw vroeg: hè, Kan ik uh, bes dingen bestellen in de grote aantallen? Ik vroeg gewoon uit nieuwsgierigheid waarvoor het was. En toen zei ze dat wel aan het hamster was, zei zelf, voor de... Ja, ik denk dat, dat we serieus erheen gaan. Dat we dat echt gaan krijgen, ook in Nederland. Ik heb er ook serieus over nagedacht. Ik heb mondkapjes wel besteld. Dat ze zeggen dat het onzin is. Maar ik geloof er niks van. Ik denk dat we ook serieus naar gaan, dat we met een beetje alcohol een doekje over het mengpaneel moeten gaan halen. Dat soort dingen gaan we krijgen. Oh ja. Of ja. dat de Formule 1 wordt afgezegd over het Songfestival. Je weet het nooit, hè? Je, je weet, weet het Het niet. is in China wel al gebeurd. Dus, maar we gaan ja. even door met het... Oh, en wat ook nog wel grappig is, een nieuwtje. Uh, de Corona's zijn uh, geboekt in Nederland. Dat is een band. Oh, en, ja. um, en die zijn gewoon bijna ja. uitverkocht. Alleen maar door dat. Nou ja, nou, elke apart. nadeel heeft bevorderd. Dat is zeker waar. Ja. Verder. Ja, de, jij had een opmerkelijk Ja, fragmentje. Ja, weet je, kijk jij Lingo. Uh, nee. Maar... Nou, ik af en toe wel, omdat ik gewoon even dan wil ontspannen. Ik heb zoveel aan mijn kop. En uh, ja, dat weet je met zo'n druk mannetje hier bij de radio. Het mannetje van de radio. Um, ja, um, dan kijk ik Lingo. En moet je maar eens even horen, Jelmer. Ja, dit was dus afgelopen week bij Lingo. Sorry, kutjes. K-U-T-J-E-S. Sorry. We zijn in chique programma. Dankjewel, Sandra. Hij komt hier. hoor. K A T J E S. Ja, had je ook kunnen zeggen. Nou, die meneer wil het netjes houden. Ja. Dan komt hij weer. K Ketsen. K E T S E S. En Sandra is los. Sandra was los. Sandra was los. En ja. uh, dat is ja, natuurlijk is een toch... fragment van lingo op SBS Het is toch wel, uh, nou natuurlijk niet hele hoge kijkt, maar er kijkt nee. toch wel een groot aantal mensen. Nou, ik vind het dat wel voor die tijd ja. zes. 100.000 kijkers is hoog, hoor, voor die ja, tijd. Ja, en ook zeker voor de zender, SBS. Ja, SBS uh, ja, gaat uh, goed. Maar over kijkcijfers gesproken, Jelmer. Jij hebt ook een kijkcijfer nieuwtje, las ik. Ja, nou ja, gisteren uh, was, uh, is er een nieuw... Mijn Guilty seizoen, Pleasure. Seizoen mijn guilty Pleasure start van uh, Temptation Island. Ja. Uh, er is natuurlijk bij de programma De Villa... ...is er een uh, soort ruil ontstaan... ...die is ook van de buis gehaald. Ja. Om, vanwege... Uh, uh, uh, seksueel uh, aanstotend gedrag in het programma. Ja. Uh, maar Ooit. nu is dus wel de telefoon, gaat ondertussen. En, uh, maar over. Zet hem hem, goeiemiddag. Jij neemt even op. Ja, en uh, dus die over Temptation Island ja, was. Is uh, gisteren weer een nieuw seizoen van begonnen. Maar het, het viel buiten de kijkcijfer Na, top 25. De ja, kijkcijfers zijn goed. zelf gehalveerd ten opzichte van vorig seizoen. En dus een grote oorzaak daarvan is, is die hele omstandigheden rondom ja, die ja, uh, reality tv. Uh, ja, vorig je, je, je seizoen haalde je Temptation je, ja. Island nog zelfs een aantal ja, keer ja. tegen ja, de miljoen ja. kijkers aan. Maar het RTL-programma heeft dit seizoen dus wat minder de wind mee. Ja, en weet je, dat, dat, de, de, de, de, de, de, dat programma is wel mijn pleasure, En dat is wel heel erg grappig. Um, um, ik heb al drie afleveringen gezien op uh, Videoland is het te kijken. En ik denk dat de kijkcijfers daardoor ook gewoon wat minder zijn. Niet alleen maar door het nieuws of wat dan ook. Maar ik denk dat heel veel mensen Videoland kijken. En, um, en daardoor uh, de kijkcijfers in Nederland ook wat minder zijn. Ja, en als je dat, dat, uh... dat allemaal bij elkaar doet, net als Goeie Tijden ook. Die heeft even ook een dipje gehad. Maar door onze eigen zandvoortse Johnny Krijkamp uh, <lacht> is het weer een hit geworden. Maar daarbuiten hebben ze ook heel veel vooruitkijkers op Videoland. En ik denk dat ze daarmee wel af en toe de klank ja, mee ja. misslaan. Ja. Dus, uh, hey, had je nog wat nieuws? Of uh, was dat? Nou oh, ja, uh, jou goed, maar? voor mezelf. Ik was afgelopen zondag naar de opnames van uh, zondag met Lubach. Ja, hoe was dat? Ja, dat was hartstikke leuk. Oké. Okay. Ja. Nou, dat, dat, ja. daar, daar ben ik heel... Da, da, da, was, ja. <laughs> dat was een hele leuke aflevering. Daar ben ik meteen. heel erg blij mee. Zullen Lekker. we daar zo meteen verder over praten? Ja, want, want, want, want, ik ga de eerste vraag stellen. Kijk je ook Videoland? Uh... Ja. Ja? Ik, ik kijk dat ook uh, Videoland. En is uh, Temptation Island uh, ook jouw uh, guilty pleasure? Nee, dat niet echt. Ik keek het vorige seizoen wel van het, deze eiland, maar deze heb ik nog niet gekeken, de aflevering Oké, okay, en ik heb Sheriel uh, Brouwer aan de telefoon. Jij bent eerste beller! Hey. hey! Ben je een beetje blij? Ja hoor. Jij hebt uh, twee kaartjes gewonnen voor de Hiswa in Amsterdam Rij. Uh, kom je een beetje uit de buurt, Sheriel? Uh, ja, ik kom er wel aardig uit de buurt. Ik woon nu in uh, Hoorn in de buurt, dus het is aardig om de hoek, ik denk dat je blij mag zijn dat je vorige week niet had geweld. Want dan had je naar de huisartbeurs gemogen. Uh, nou, dat is leuk dan. <laughs> nou had je in ieder geval wel optredens van Wotercruise en allerlei andere bekende mensen. Maar je weet niet wat Hisma brengt, hè? Allemaal leuke watersportdingen. Uh, we hebben natuurlijk ook um, uh, natuurlijk, uh, de, de boten die je kan uh, bekijken. Dus uh, heel veel leuke dingen. Ja, want sail is ook dit jaar, hè? Ja, dat is zeker waar. Zeeuw is er ook. Hé, hey, uh, Jadiel, um, heb je een beetje wat met boten? Ja hoor, uh, hoe heet het? Soms uh, bootje varen door de loosrechte plassen ga ik dus... Uh... Ik ken wel een liedje over een boot hoor, wel meerdere. Ja... We oh, hebben ja. een woonboot. Of uh, ja, schuitje of, varen, teletje drinken. <laughs> Van boten, toch? Bote, toch? Boten Anna, ja, inderdaad. Bote Anna. Ik weet niet of ik die in mijn lijst heb. Jouw, maar zoek hem anders even snel op. Bote Anna. Ik had eigenlijk een ander liedje klaarstaan ja. Maar zoek even hem maar kijken. op. Die past er wel bij. Bote Anna. Hé, hey, Jeriel, uh, uh, gefeliciteerd met jouw. Uh, ja, met jouw. Uh, ja, soort van. Uh, so, so, soort van prijs, hè? Ja. Laat even je e-mailadres even achter in een uh, privéberichtje naar mij. Dan komt het helemaal goed. Dan zorg ik dat die kaarten bij jou terechtkomen. Is goed, man. Dus... Brouwer, gefeliciteerd! Bedankt, hè! Ik Anna, Anna, Voor op upp i kanon. En... wil voor je Ja, Cyril Brouwer heeft, uh, heeft de, de kaartjes gewonnen voor de HISWA hier uh, ja, in de Amsterdam uh, RAI. En uh, ja, wij nemen af, officieel afscheid van. Dit is CFM. Zijn Ik sta boven als je op een, een, op een dag door iemand wordt gehaald Het is daar boven een plaatsje voor je vrij Dan zingen ze voor jou van dit jaar is mijn... ...is ZFM. is ZFM. En Jelmer, jij hebt dit weer vol nieuws. Ja, deze week... ook weer... ...veel staande microfoon, hè? Nee, Jelmer, sorry. Oh, ja. Ik ben er niet helemaal bij. Ja. Uh, natuurlijk veel uh, nieuws uit Zandvoort... ...met betrekking tot de Formule 1. Net ook uh, binnengekomen... ...dat waarschijnlijk de Australische, de Bahreinse ...en de Vietnamese Grand Prix... Uh, op uh, wankelen staat, dus dat, dat het misschien niet doorgaat... en dat Zandvoort de opener wordt van het F1-seizoen. Maar de nieuws lokaal met betrekking tot de Formule 1... Zandvoort Noord blijft tijdens het Formule 1-weekend bereikbaar... per auto voor de inwoners. Dat heeft de gemeente Zandvoort aan en aan nieuws bevestigd. Lange tijd was het voor veel inwoners van Zandvoort Noord... nog onduidelijk of ze met hun auto de wijk in en uit kunnen rijden... tijdens het Formule 1-event. Ja. Dit heeft te maken met de spoorwegovergang bij de Van Lennepweg... die dicht zou zijn. En de Van Lennepweg aan de kant van Centerparks, dat onder evenemententerrein zou vallen. Hierdoor leek het erop dat inwoners van Zandvoort-Noord. hun auto drie dagen zouden moeten laten staan. Maar vol volgens de gemeente kunnen de inwoners wel degelijk met de auto hun wijk in- en uitrijden. Dus eigenlijk had onze collega even beter uit moeten zoeken wat wel of niet klopte. Ja, dit is dus vanmiddag, uh, of ja. van, vanochtend binnengekomen. Dit zou. ...gebeuren onder begeleiding van een verkeersregelaar... ...via de Van Lennepeg richting de Dr. Johannes Metzgerstraat... ...en de N200 richting het zuiden. Terugkerend verkeer rijdt via de Rotonde Boulevard Banaar... ...richting de Metzgerstraat naar de Van Lennepeg. De organisatie van de Formule 1, de DGP en de gemeente Zandvoort... ...vragen inwoners zoveel mogelijk de auto te laten staan in het F1-weekend... ...en de fiets te gebruiken of met de trein te gaan reizen. Dan, de gemeenteraad van Zandvoort heeft afgelopen dinsdagavond ingestemd met het creëren van een route over het strand tussen Noordwijk en Zandvoort als de Formule 1 haar tenten opslaat in Nederland. De motie om dit te voorkomen is dinsdag verworpen. De omstreden strandroute zal gebruikt worden door drie Formule 1-teams en gaat drie kilometer lang dwars door natuurreservaat Noordvoort. Zo negen maanden geleden stond wethouder Ellen Verhey nog vrolijk op de foto tijdens het openen van Noordpoort. Ja. Maar deze week kwam zij samen met het college toch tot het besluit om het vervoer van de raceteams als terugvaloptie toe te staan. Dit betekent dus alleen als er geen andere mogelijkheid is, over de weg bijvoorbeeld, dan zal deze optie worden gebruikt. Hierbij een koude douche, Ja. Zo en uh, afgelopen vrijdag is op het Zandvoortse strand vlakbij het Holland Casino een handgranaat gevonden. Jeetje. De negen... Tienjarige Julian Wouterson van het exclusief eh, vond het explosief terwijl hij met een metaaldetector muntjes aan het zoeken was. Had toch mis kunnen gaan ook? Zeker. De politie is ingeschakeld en die heeft het gebied rond, rond de vindplaats met linten afgezet. Een politiewoordvoerder meldt dat het onderzoek gedaan wordt naar het mogelijk explosief op het strand. Een explosieve verkenner werd ingeschakeld. Het lijkt te gaan om een oude verroeste granaat uit de Tweede Wereldoorlog. Volgens de vinder lag de granaat slechts een paar centimeter onder de grond. Ja, dat is toch uh, wel bijzonder, hè? dat er nog steeds uh, heel, uh, dat ja, soort uh, dingen uit... Heel uh, bijzonder. Je kan uh, een speelgoedding vinden op het Gassersplein, hè, bij Circus Zandvoort. Een stressballetje. Maar stressballetje. Uh, ja, stressballetje, maar uh, dit is wel heftiger, want het had ook zo mis kunnen gaan. Zeker. Je zou maar met zo'n uh, zo kop uh, of met zo'n ding ook dat ding aanraken en dan ontploft hij. Ja, dan, dan kan het gewoon hoor, gebeuren. Heftig. En dat het ook nog zo lang zeg maar blijft liggen en ook nog zo dicht bij de grond. Dat is. Uh Bijzonder nee, zeker dat. weten waar. Tot hey, zover, denk maar uh, in ieder geval, uh, wij zijn weer blij met jouw nieuwtjes. Zometeen natuurlijk veel meer nieuws hier op ZFM Zandvoort. En uh, we gaan uh, ook zometeen het tweede uur... ook nog kaartjes weggeven voor de Hiswa. Dus uh, oh, blijf lekker luisteren. En dan kan je het tweede uur gewoon even bellen... naar 023-573-0393. Nogmaals, 023-573-0393. Schrijf het telefoonnummer vooral even op... en anders is hij op zfmzandvoort.nl zeker te vinden. Het tweede uur kan u gewoon weer kaartjes winnen voor de Hiswa 2020 en ook nog bij Rob en Albert Jan hè, bij uh, Zandvoort op zaterdag. Oh ja, dus, uh, we gaan lekker naar muziek en zometeen zijn we buiten terug hier bij ZFM Zandvoort. Find ourselves in a lesson. ZFM Zandvoort. Het uh, geluid van Zandvoort. En wat hoorden we dan van Wem? Ja, Wem ZFM. Wem ZFM. Nou, een leuke nieuwe naam. Ja. Maar uh, ik bedoel, wat, uh, welke titel? Uh, wake me up before you go-go. Ja! goed geraden. Als je, je meedeed aan Raadje Plaatje, dan uh, had je gewonnen. Door naar de wasmachine. Door naar de wasmachine. <laughs> of een, uh, of, uh, een koptelefoon in je, voor jou. Uh. Maar oké, okay, we gaan weer lekker door met Zandvoort Lunch uh, van deze 27 uh, februari 2020. Uh, ja, sorry, uh, ik kap de WEM een beetje af. Hè? Ik ben er niet helemaal bij. Ik uh, drukte op het knopje van de CD-speler. Oh, en toen ja. kwam het CD-tje eruit. Ja, ja, dat stopte bezig. Oh, geen oh, meer. oh, oh, oh. Maar uh, de vorige keer hadden we ook al een nieuwe rubriek: uh, Roos Platenbox. En jij hebt weer wat nieuws uh, meegenomen. Ja, genomen. ik heb iets leuks uit mijn Platenbox. Uh, zoals men weet, ik ben mijn CD's aan het uitzoeken. En ik kom af en toe wel een leuk plaatje tegen. In, uh, tweede, uh, in 1999 uh, was de eerste Big Brother-uitzending te zien op de Nederlandse televisie uh, bij Joor In. En um, ja, daar kwam een, uh, meerdere titelsongs uit. Uh, waaronder uh, Gordon heeft een uh, titelsong uitgebracht. Uh, Quincy heeft een uh, titelsong van Big Brother uitgebracht. Maar ook Han uh, van Eijk. En Han van Eijk is, een, uh, ja, is best wel een uh, leuke zanger. Ik heb uh, meerdere liedjes van hem. Ik weet dat mijn collega Rob Harms... of onze collega Rob Harms daar ook wel een beetje lyrisch van is van dat liedje. En uh, ook tijdens de jubileum uitzending heeft uh, gedraaid. En daarom heb ik deze keer Han van Eijk... Uit mijn uh, plattebox getoverd. Leuk. En uh, ja, dat is heel erg leuk. En uh, laten we die gewoon lekker luisteren. Gezellig. Dit is Roy's plattenbox. <laughs> nou, en... leuk geen hier. Ja. <laughs> Wat is dit? De jingle. Mijn buttonknop doet het niet. De hier is hij. Nou, dit is hem niet. Wat is dit nou? Dit is ook een, trouwens een Big Brother Tunes. We hem heel even heel kort luisteren. Komt Sabine en Thyssen mij. Die gaan grenzen overschrijd. Waar die wortel loopt de fezen is Nou ja, dat is, dat is fout natuurlijk. En dat was wel leuk aan Big Brother ja, trouwens. Ja. Ze, ze deden toen ook dat jaar een liedje uitbrengen. En dat was uh, ja van ja, Big City natuurlijk. Uh, ja, Big, Big Brother. En, uh, en dat was wel leuk. En ooit heb ik de wens om ook in die Big Brother te zitten. Je weet het nooit. He? Ik, uh, ik heb een paar jaar geleden auditie gedaan. En dat loopt nog steeds. Dus ik ben heel erg benieuwd uh, of dat... Uh, Ooit gaat van komen. Het lijkt me wel vet. Om, uh, om uh, drie, vier maanden in zo'n huis te zitten en om opdrachten te oh ja. moeten uitvoeren. Maar dit is Leef. Leef, Leef. Kijk, daar is hij. <laughs> Lekker. Iedereen moet zijn eigen talent leven. En houd vooral bij je talent, zou ik zeggen. Niemand hoeft alleen maar goed of slecht te zijn. Niemand is alleen maar zwart of wit. Iedereen is anders.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 We moeten bouwen en we pakken etiketten op het hart van iedereen, maar een leven is geen leven als geen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 Toto, ik hoop ooit hem te winnen trouwens, Jelmer. Welke? De Toto. Oh ja, met uh, Donny de rapper. Koning, dan word jij koning Toto. Koning Toto, ja. Yo, koning Toto. Nee, we gaan lekker door met het programma. Hé, hey, uh, van het weekend was, afgelopen weekend was de Lightwalk een uh, ja. groot succes. Ja, een bijzonder evenement. De eerste editie hiervan, uh, natuurlijk door Zandvoort heen, was een zeer groot succes. Afgelopen zaterdag vond de eerste editie van de Light Lightwalk plaats. Zeker 5.000 deelnemers hebben, uh, hebben deelgenomen aan dit uh, unieke evenement. De deelnemers konden kiezen uit verschillende wandelafstanden. 18, 14 en 6 kilometer. De zogenaamde family walk was uh, erg populair, die van 6 kilometer. Alle wandelaars zijn van start gegaan bij het KNRM reddingstation Zandvoort. En wethouder Ellen Verheij heeft daarbij het startsignaal gegeven. De ruim 5.000 deelnemers konden genieten van prachtige light acts... Acts die langs de route verspreid stonden, opgesteld. En als het goed is, hebben we nu... Een, Kees uh, Rutgers aan de ja. telefoon, vriend van de show. Kees, goedemiddag. Goedemiddag, jongens. Uh, jij hebt er een stukje meegelopen. Ik heb een stukje de, de, de walk meegelopen, de 6 kilometer. Hoe uh, en, heb je het beleefd? Uh, nou ja, dat is heel leuk. Uh, vooral het gedeelte op het circuit, de, met de nieuwe bocht uh, die de helemaal schuin liep. Dat was echt een ervaring. En... Uh, ja, nou ja, verschillende lichtonderwerpen. Uh, onderwerpen. Op de 6 was het niet zo gek veel, maar wel op het strand uh, een uh, boot die was helemaal in het licht gezet. En uh, nou ja, het, het was een heel uh, leuk verzorgde wandeling, moet ik zeggen. Hoe vond je de watertoren? De watertoren, ja, dat was uh, helemaal te gek dat die daar zo uh, uitgelicht was. Dat is het mooi gedaan. Dat uh, is een, een, een juist moet aandacht voor de Watertoren, dat dit echt wel een monument is waar we trots op moeten zijn. We, moeten we er niet ervoor gaan strijden om de Watertoren eigenlijk altijd uh, in de winter gewoon in deze sferen te brengen? Of misschien wel in de zomer ook, gewoon in de avonduren? Uh, ja, het zou een toeristische uh, trekpleister zijn natuurlijk. Hè, om uh, in ieder geval in uh, het voorjaar en de, de zomer uh, in het licht te zetten. Is het uh, evenement voor herhaling vatbaar? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat de organisatie best tevreden zal zijn. En, uh, ja, uh, je bent lekker buiten. Je ontmoet uh, zantwoord dus. en uh, Je ziet dat we de omgeving verder. Uh, het weer was uh, viel nog mee. Er was wel veel wind, maar wij hadden het wel droog. Dus, uh, yeah. Nou, dat zijn Echt, mooie uh, woorden, goed, Kees. Ja. Kees, bedankt voor je tijd en wij gaan lekker muziek hier weer draaien. Tot de volgende okay, keer. Oké, jongens. Doei, Doe, doei. Ik heb uh, een leuk toepasselijk liedje van... Uh, hoe heet hij nou ook alweer? Van uh, Jeroen van Koningsbrugge. Oké. Okay. Ik weet niet. hoe. Witlicht, het, witlicht zeker. Ja. Witlicht. Nou ja. En Zullen we dat gewoon ja. doen? Improvisatie. Ja. Gewoon leuk. Improvisatie. Altijd wel hartstikke leuk hier uh, op de radio. Ja. Oh, en oh, bij uh, Zandert FM. Wat een leuk accent ineens. <laughs> we krijgen toch allemaal mensen uit Haarlem... uit uh, Amsterdam tegenwoordig. Dus hartstikke ja, leuk. Ja, mensen en, uh, die uit Hoorven horen. bellen. Dit is een witlicht Jeroen van Koningsbrugge... hier op ZFM Zandvoort.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 Gedragen door het weten.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 Muziek en informatie hier bij ZFM Zandvoort. En uh, Jelmar, jij, uh, jij hebt, uh, hebt nog een... Uh, ja, we gaan nog even doorbespreken wat we volgend uur gaan doen. Ja, nog van alles natuurlijk. De vaste rubrieken. De artiesten in het licht komt vandaag nog voorbij. Ja. Mijn liedje heb ik weer meegenomen. En er is een, uh, we gaan een primeur draaien op de radio. Want de officiële song van het Dutch Grand Prix is uh, uh, deze week uitgebracht. Uh, vanaf mor uh, morgen ook te horen tijdens de live-show van The Voice of Holland. Maar nu al te beluisteren via de verschillende streamingdiensten. Dus dat ook in het tweede uur. Hey, be je bent betrapt met je, met je streamingdienst. Nou, vers verschillende, hè? Ja, ja, ja verschillende, verschillende. Maar uh, oké, okay, um, nou, allemaal leuk. En ik denk dat wij wel een van de eerste radiostations zijn die hem draaien. Ja, sowieso. Maar dat kan ook niet anders want dit is nee. Zandvoort FM is het, Ja, Zandvoort FM. Of CFM, FM wat wat je wil, wat je leuk vindt. If we sluiten we deze af. Ik kom met uh, voor de mensen. Ik kom met bij een crematie vandaan. En dit nummer kom maar eens op. Dus we gaan draaien. I would only be in your way so I'll go.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 of all you dreamed of